5 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Er is opnieuw een verdachte aangehouden in de zaak... rond de doodgestoken Haagse amateurvoetballer Bilal Aydin. De verdachte is een Rotterdammer van 19. De politie pakte hem zondag op. Aydin probeerde op 21 december een ruzie te sussen. Daarbij werd hij neergestoken. Er zitten nu twee mensen vast voor de steekpartij. Direct daarna hield de politie al vier verdachten aan... maar drie van hen zijn weer vrijgelaten. Geldwisselaar GWK Travelex is wereldwijd getroffen door een ransomaanval. aanval. Vanwege de aanval kunnen klanten al sinds het begin van het jaar online geen vreemde valuta bestellen. De website is offline. Op Facebook schrijft het bedrijf dat het geen signalen heeft ontvangen dat persoonlijke informatie van klanten is buitgemaakt. Met ransomware worden bestanden ontoegankelijk gemaakt door hackers om het slachtoffer te dwingen losgeld te betalen. De uitvaart van de Iraanse generaal Soleimani is voor onbepaalde tijd uitgesteld, omdat in de toegestroomde mensenmassa doden zijn gevallen. De generaal kwam bij een Amerikaanse drone aanval om het leven. Hij zou in de loop van de dag in de stad Kerman worden begraven. In de enorme massa omstanders brak door onbekende oorzaak paniek uit. Tientallen mensen werden onder de voet gelopen. Volgens de Iraanse staatstelevisie zijn er 40 doden en ruim 200 gewonden. En opnieuw is er een kledingketen in de financiële problemen gekomen. Damesmodeketen Didi heeft uitstel van betaling gekregen. De webshop van het bedrijf is dicht. Didi bestaat ongeveer 40 jaar en heeft 81 winkels in heel het land. Het is nog niet bekend wat er met het personeel gebeurt. Voorlopig blijven die winkels van Didi open. Gisteren werd bekend dat kledingketens Steps en Promis de meeste winkels sluiten. Het weer, veel bewolking en vanavond en vannacht valt af en toe regen. Morgen is het bewolkt en regent het ook of mot regent het. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er is weinig aan de hand in de regio. Er staat maar iets meer dan 20 kilometer file in totaal. De meeste files leveren nog geen 5 minuten verdraging op. zijn maar een paar uitzonderingen. Op de A9 is het ietsje drukker van Amstelveen naar Den Helder. Tussen Akersloot en Heiloot. 10 minuten op onthoud. Ook 10 minuten verdraging op de N207 van Hillegom naar Alfaan de Rijn bij Rijnzaterwoude. En hetzelfde geldt voor de N247 Amsterdam-Horen bij Broek in Waterland. Tot zover de verkeersinformatie.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 Show to me. Ik Trying to hug my brain. Anywhere in the. free now Cause everyone we end with only starts another Why we gotta struggle, struggle, struggle to survive We can't see the problem, it's bigger than each other behind that counterpoint. <laughs> He laughing? Hell yeah, I'm laughing. It's embarrassing. The sound of the underground. We are Dance Radio. We'll